In de handel in de handel in in Fala de ...over een verschijnsel dat zich altijd voordoet in deze grootse maand. Er worden namelijk door vele mensen in deze maand nauwkeurige vragen gesteld... ...die duiden op grote voorzichtigheid bij de mensen aangaande het vaste. Zo krijg je in deze maand veel te maken met vragen zoals... ...hoe zit het met het gebruik van oordruppels... Tijdens het vasten? Wat te doen bij een bebloede vinger? Hoe zit het met het poetsen van je tanden? En nog vele andere vragen die getuigen van een grootse zorgvuldigheid. Maar heeft ooit iemand van ons zich afgevraagd hoe het gesteld is met zijn takwa? Oftewel godsvrucht? En of onze vaste heeft bijgedragen. Aan het toenemen van deze taqwa. Van deze godsvrucht. Beste broeders en zusters. Het vaste is ons als plicht opgelegd. Om een aantal doelen te bereiken. Waarvan het taqwa de meest belangrijke is. Allah subhanahu wa ta'ala zegt namelijk. Ja amanu. Kutiba alaykum kama kutiba min qablikum. tattaqun. Oftewel. O jullie gelovigen. Het vaste is jullie voorgeschreven. Zoals het degene die voor jullie ook was voorgeschreven. Opdat jullie godsvruchtig zullen zijn. Surat al-Baqarah 183. Dus deze maand... ...dient in het teken te staan van Gods vrucht. Wij zouden de mouwen moeten opstropen... ...en met onbevlekte harten onze Heer tegemoet gaan. Het taqwa is het zich bezighouden met het opknappen van je innerlijk en uiterlijk. Zoals wij aandacht geven aan het uiterlijk... ...zoals wij aandacht geven aan onze kleding... ...aan onze auto's, aan onze huizen dienen wij ook aandacht te geven aan de binnenkant. En ieder van ons trekt van tijd tot tijd zijn kleren uit... om deze vervolgens in de wasmachine te stoppen en te laten wassen. Ook hebben wij de gewoonte om onze huizen zo nu en dan een verfbeurt te geven. De auto halen wij één keer per week door de wasstraat. Maar hoe zit het met onze harten? Hebben die... Geen wasbeurt nodig. De maand Ramadan is jouw kans om stil te staan bij je hart. En om de omvang van je godsvrucht na te trekken. Je zult je iedere dag moeten afvragen in hoeverre jouw taqwa is gestegen, is toegenomen. Ik verbaas mij over diegene die zich constant loopt te bekommeren over brood, vlees, groenten, snoepgoed. Zoetigheid, pannenkoeken, maar zichzelf geen moment van bezinning en rust gunt. Een moment om zich af te vragen hoe het gesteld is met zijn geloof, met zijn gebed, met zijn gehoorzaamheid jegens Allah. Ik verbaas mij over degene die zich bezighoudt met de kleine dingen zoals oog en neusdruppels, een bebloede lip, het knippen van je nagels enzovoort. Maar geen seconde stilstaat bij de grote zaken zoals taqwa en het gebed. Want er zijn ook mensen die in de maand ramadan nog steeds het gebed verwaarlozen. Beste broeders en zusters, deze maand geldt als een maand van goedheid, gunsten, veiligheid, godsvrucht. Deze maand is de maand van de Koran, van het prijzen van Allah, van het nachtgebed... Deze maand is de maand van geduld, vasthoudendheid, genade en vergeving. Succes en voorspoed in deze maand zijn slechts weggelegd voor diegenen die de dagen en de nachten van deze maand vullen met het aanbidden van hun Heer. Diegenen die daarentegen hun blinde driften blijven volgen, kunnen slechts rekenen op verlies en schande. Beste broeders en zusters... Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om mezelf en jullie een aantal adviezen mee te geven. Die bijdragen aan het voordelig gebruiken en tot het uiterste benutten van deze gezegende maand. 1. Het allereerste waarnaar de aandacht dient uit te gaan is het hebben van een zuivere toewijding jegens Allah subhanahu wa ta'ala. Het vasten moet zich niet ontwikkelen tot een gewoonte. Men moet het vasten als een bijzondere gebeurtenis ervaren. Een gebeurtenis die zich voltrekt volgens een zuivere intentie. 2. In deze maand is het voor een ieder gepast om nog eens beraal te tonen voor zijn begane zonde. Iedereen dient te weten dat de deuren van Toba wijd openstaan en dat de Heer blij is met de terugkeer van zijn dienaar dus gebruik deze maand om nogmaals tot één keer te komen en heb altijd de volgende overlevering van de profeet vrede zij met hem voor ogen waarin Jibril vrede zij met hem tegen de profeet zegt hij die ramadan weet te bereiken en desondanks er niet in slaagt om zijn zonde uit te wissen en vervolgens de hel binnengaat, mogen Allah hem verstoten. Drie. Deze maand wordt ook wel gezien als de maand van de Koran. Dus het schikt iedere moslim om dagelijks tijd te maken voor het reciteren van het boek van Allah. Ook zal het een persoon sieren om naar de boeken van de sira... Dus de levensloop van de profeet Vrede zij met hem. Te grijpen en stil te staan bij de levensloop van deze geweldige man die de verlosser is van de algehele mensheid en daaruit lering te trekken. 4. Het is daadwerkelijk een schande om te zien dat er nog steeds moslimmannen zijn te vinden die niet het gebed in de moskeeën bijwonen. Aan het begin... Van deze maand zouden deze mensen het voornemen moeten hebben om voortaan het gebed en ten alle tijden in de moskeeën te bidden. Vijf, de betekenis van het vasten dient breder te zijn dan alleen het zich onthouden van eten, drinken en geslachtsgemeenschap. Bij het vasten dienen wij ook onze ogen te betrekken. Dus niet kijken naar zaken die Allah heeft verboden. Bij het vasten dienen wij ook onze oren te betrekken. Dus niet luisteren naar zaken die Allah heeft verboden. Ook onze huizen, woningen dienen wij te betrekken bij het vasten. En dus leeg te maken van alles wat in strijd is met de voorschriften van Allah. Ook in onze dagelijkse reilen en zeilen... In onze dagelijkse bezigheden dienen wij ons als vastende op te stellen. Dus niet bedriegen, niet liegen, je niet schuldig maken aan rente, niet stelen, niet anderen lastigvallen, niet schelden enzovoort. Deze maand is een unieke kans om korte metten te maken met de slechte gedragscode en nare gewoontes, zoals het roken bijvoorbeeld. Zes. Deze maand... ...kenmerkt zich door genade, barmhartigheid en liefde. Dus laten wij ook blijk geven van deze allergrootste liefde. Wees goed voor de anderen. Stel je hart open voor anderen. Neem iedereen in genade. Heb lief en laat de anderen weten dat je van ze houdt. Dat betekent ook dat wij een deel van onze bezittingen... ...moeten reserveren voor liefdadigheid... Wij moeten laten blijken dat wij geven om de armen, de behoeftigen en de zieken. En dat wij ons bekommeren om degenen die in pijn en verdriet leven. 7. Wij dienen te vasten alsof het de laatste keer is. Wij dienen te vasten met de overtuiging om de volgende woorden van de profeet te realiseren. Wie ramadan vast uit geloof en rekenend op de beloning van Allah, al zijn voorgaande zonden zullen hem worden vergeven. Iedere dag dienen wij erop te waken dat geen van de verplichte gebeden ons zal ontgaan. Wij moeten proberen altijd tot diegenen te behoren die als eersten voor het gezamenlijke gebed komen opdraven. En dit gedrag dienen wij ook in de rest van het jaar te tonen. Wij moeten in plaats van het lichaam vol te stoppen met eten en drinken, zouden wij er beter aan doen om onze geesten en harten vol te stoppen met godsvrucht en geloof. Zoals wij liefdadigheid van tijd tot tijd uitgeven. Zouden wij ook een deel van deze liefdadigheid aan onszelf moeten besteden. In de vorm van het vermeerderen van daden van aanbidding. Zodat wij onszelf kunnen behoeden voor het vuur. Wees in deze maand niet gierig wat betreft jouw smeekbeden. Door alleen dingen voor jezelf te vragen. Besteed een deel ervan, ook aan je broeders en zusters. En stel je deze maand ten dienste van iedereen. Bied iedereen de helpende hand toe. Tot slot wil ik tegen mijn broeders en zusters, die op het punt staan de ramadan in te gaan, zeggen. Weet dat het beter is om je te storten op een klein aantal daden van aanbidding. En deze niet meer los te laten dan het zich willen bezighouden met heel veel tegelijk... en uiteindelijk niets van al deze zaken te kunnen vasthouden. Probeer de volgende zaken te realiseren in deze maand... namelijk het onderhouden van de verplichte en optionele gebeden... het bijwonen van salat al het reciteren van een aantal passages van de Koran... de tijd na al-fajr tot aan zonsopkomst gebruiken... ...om Allah te gedenken. Houd je tong en andere lichaamsdelen in bedwang... ...en sta ze niet toe om zich schuldig te maken aan verboden zaken. En werk aan het vergroten van je taqwa, van je godsvrucht. Beste broeder en zuster, als jij in staat was geweest... ...om tijdens de nachten van Ramadan een kijkje te nemen... ...in de huizen van de moslims... ...dan zul je opkijken van wat je allemaal ziet... In plaats dat de mensen zich bezighouden met daden van aanbidding, storten zij zich op allerlei verdorvenheden en buitensporigheden. Gelukzaligheid, beste broeders en zusters, komt alleen degenen toe die bewust blijven van hun hoofddoel, van hun hoofdtaak, namelijk het aanbidden van hun Heer. Degenen die de nacht benutten in hun voordeel, degenen die zich willen meten met de allergrootste op het gebied van vroomheid. Degenen die de maand Ramadan als een schatkist beschouwen die zij willen bemachtigen. Degenen die de maand Ramadan als de keizer van de maanden zien. Degenen die streven naar het allergrootste. Vele moslims begrijpen vandaag de dag niet de ware betekenis van het vasten. Zij denken dat dit zich beperkt tot het zich onthouden van eten, drinken en geslachtsgemeenschap. De meeste van hen zijn de algehele dag bezig met het verzamelen van verdiensten om het vervolgens weer s'avonds uit te geven vanwege het feit dat zij hun godsvruchtige karakter s'avonds weer opzij zetten en zich weer met de zonde inlaten. Ook zien wij mensen die zich in plaats van de tijd goed te benutten zich bezighouden met onzinnige gesprekken en activiteiten. Een zaak die hen duur zou komen te staan op de dag ter opstanding. Als zij iedere hessenen nodig hebben. Daarom zeg ik tegen mijn broeders. En tegen mijn zusters. En tegen mezelf. Laten wij proberen de komende maand tot het uiterste te benutten. Laten wij de dagen vullen met het vaste. Met onderwerping aan Allah. Met ootmoedigheid. Met Met godsvrees. Met liefdadigheid. Met vriendelijkheid jegens anderen. En laten wij de nachten vullen met salat het tarawih Recitatie van de Koran. Lofuitingen. Zittingen van kennis. Het bestuderen van de overleveringen van de profeet. Enzovoort. Beste broeders en zusters. Kent de waarde van deze maand. Wees goed voorbereid. Laat deze maand jou niet ontglippen. En verblijd je. Verbleid jezelf met het aanbreken van deze geweldige maand. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons doen behoren tot degene die deze maand tot het uiterste weten te benutten. En mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons doen behoren tot degene die het paradijs zullen binnentreden. Wa subhanak wa bihamdik, ashadu al la ilaha illa ant, astaghfiruka wa toubuleik.